8 uur, Marielle Hageman met het NOS Journaal. In Roemenië heeft de politie de koffer gevonden... waarin de gestolen schilderijen uit de Rotterdamse kunsthal zijn vervoerd. De koffer lag begraven in een tuin. Die tuin was tegenover het huis van een vriendin... van de vrouw die gisteren in Rotterdam werd aangehouden. Er lag ook een laptop die nu nader wordt bekeken. Bij de kunstroof in oktober werden er zeven schilderijen gestolen... onder meer van Picasso, Matisse, Monet en Gauguin. Jongeren mogen pas op hun achttiende alcohol kopen. De Tweede Kamer heeft met een grote meerderheid dit voorstel aangenomen. Nu is de leeftijdslimiet 16. Alleen D66 en de PVV stemden tegen. D66 vindt dat eerst maar eens moet worden geprobeerd om de huidige leeftijdsgrens te handhaven. De PVV vindt toezicht op drankgebruik door jongeren een taak van de ouders. Het wetsvoorstel moet nog door de Eerste Kamer, maar dat lijkt een formaliteit. Een van de verdachten van de aanslag op de artistiek directeur... van het bolshoi Theater is een sterdanser van het ballet. Hij zou de opdrachtgever zijn geweest. Ook twee anderen zijn opgepakt. Een van hen heeft de aanslag met zuur vermoedelijk gepleegd. Volgens Russische media had de sterdanser ruzie met artistiek directeur Filin. Die zou de vriendin van de danser de hoofdrol... in een grote voorstelling hebben geweigerd. Filin werd in januari in Moskou op straat aangevallen. Door het zuur raakte hij ernstig gewond aan zijn ogen.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 In Utrecht is vandaag de expositie Beladen Treinen geopend. Over de rol van de spoorwegen tijdens de Tweede Wereldoorlog. En straks ga ik praten met Jules Schelvis. Hij is overlevende van de Holocaust. Vervoerd met zo'n trein naar vernietigingskamp Sobibor. Straks zijn aangrijpende verhaal. Maar nu eerst de recente kunstroof in de Kunsthal in Rotterdam. Rond drie uur vannacht kreeg de politie in Rotterdam een inbraakmelding in de Kunsthal. Wat er is gebeurd... Is een nachtmerrie voor iedere museumdirecteur. De dieven namen onder andere werken van Picasso, Matisse en Monet mee. Zit er schot in de zaak? Nou, met een vierde aanhouding van vandaag uh, geeft ons weer meer munitie om het onderzoek verder te zetten. Maar nogmaals, de schilderijen hebben we niet, dus ik spreek niet over een doorbraak. Ja, net hoorden we in het uh, nieuws dat er koffers gevonden zijn in Roemenië... waar wellicht die werken mee vervoerd zijn. Het lijkt er steeds meer op dat de diefstal uh, in de kunsthal... door amateurs is gepleegd. Amateurs uit Roemenië dus. Uh, hier tegenover mij zit Geert-Jan Jansen. Goedenavond. Dag. Kunstkenner, kunstenaar en in een ver verleden ook kunstvervalser. Jazeker. Um, eens even deze zaak... De kunsthal, de rovende kunsthal. Uh, we hadden een Monesse, een Picasso, een Matisse. En wat er nu lijkt te zijn... is dat er een 19-jarig meisje in Rotterdam... die kunstwerken in haar huis had. Kijkt u daar nou van op? Ja, nou ja, het is natuurlijk een, een ramp... dat die schilderijen nog steeds niet terug zijn... en dat er een lege koffer is gevonden. Ja. En het gaat er natuurlijk om dat die schilderijen terug kunnen komen... en heel houds terug kunnen komen. Mm -hmm. Er zijn ook pastels bij van Monet. Ja, als je die uit de lijst haalt, als die van achter het glas gehaald worden... dan blijft er heel weinig van over. En die Picasso is ook een werkje op papier... En ja, sowieso als daarmee gesjouwd wordt... wanneer schilderijen aan de wand hangen, dan is het meestal wel veilig. Mm. Maar wanneer daarmee uh, uh, ja, rondgeschouwd wordt... Dan U maakt zich zorgen, zo te horen. Ja, is de kans op ongeluk is heel groot. En wat natuurlijk ook zo is, dat de dieven... ja, ik denk dat ze die uh, uh, inbraak zelf uh, goed over, uh, voorbereid hebben... Maar wat er daarna met die schilderijen gedaan kan worden... dat ze daar nauwelijks over nagedacht hebben. Nee, want dat is ook de reden dat iedereen het over amateurs heeft. Hè? Omdat ja. eigenlijk er eigenlijk helemaal niet echt een handel blijkt te zijn... in dit soort grote werken. Want wat moet je nee. ermee? Nee, je kan er niks mee. Het is allemaal uh, gefotografeerd, het is bekend. Uh, iedereen kan het meteen op internet zien dat ja. ze gestolen zijn. Ja, en is dat zo dat dat voor alle uh, kunstwerken geldt eigenlijk? Dat je er niks mee kan? Nee, niet alle schilderijen Ze zijn natuurlijk zo goed gedocumenteerd... als uh, die uit die Triton-collectie of uit het museum. Dat is natuurlijk allemaal uh, heel goed vastgelegd. En daar kan je ge geen kant mee op. Uh, maar blijkbaar zijn er mensen ja, die dat niet weten en niet snappen... en denken, oh, dat is een enorm bedrag uh, en als we dat hebben... Dan, dan, dan zien we wel verder en dan, en dan worden we rijk. Maar dat nou ja, is niet of zo. Ze, kunnen, ze kunnen, want waarom doen ze het wellicht ook... om losgeld te vragen aan een museum? Ja, dat is een mogelijkheid. Maar ja, dat lijkt mij ook niet zo makkelijk. Uh, ga maar eens een keer opbellen van... Uh, wij hebben de schilderijen en uh, we willen losgeld hebben. Dan weet de politie tegenwoordig meteen waar je bent. Is dat nooit gebeurd? Betaald? voor? Ja, er, er, er is wel uh, met verzekeringen wel, uh, af en toe wel eens onderhandeld, denk ik. Uh, maar dat is natuurlijk niet zo makkelijk... En daarbij lopen die schilderijen ook weer het grote risico dat ze, tijdens de onderhandelingen de dieven het benauwd krijgen. En denken ja, ze, hebben, ze kunnen ons lokaliseren weg met die schilderijen. En dan gaan ze de sloten in. Of in de kachel, zoals nu al is gezegd in Roemenië, dat de moeder. Eh, van ja, in een paniek van die hè? Jongens, de oma ja, of zo. Ja. Ja. Al twee schilderijen in de kachel heeft gestopt. Ja, nou, dat soort dingen is natuurlijk verschrikkelijk eh, onvervangbaar. Is het zo, want er was onlangs ook in Utrecht bij het Katerijnenconvent... een heel andere diefstal hè, van, van zo'n oud, uh, ja, een soort kandelaar eigenlijk... Ja. Um, gebruikt voor de hostie. Ja. Um, die is uiteindelijk teruggevonden, weliswaar enorm gehavend. Ja. Uh, kan daar wat mee gebeuren? Is daar een handel van? Nou, niet dat ik weet speciaal. Een monstrans was dat. Ja. ja, daar zijn natuurlijk uh, meer types van. En die zou, ja, maar ik denk daarbij ook, daar waren, dacht ik, edelstenen in uh, verwerkt. Mm -hmm. En, en edelmetalen, ik dacht goud of in ieder geval zilver. En daar denken die dieven dan ook vaak. Dat, dan, dan kunnen we dat smelten of we kunnen dat goud apart verkopen. of Ik weet niet, uh, maar in ieder geval dat is... Nee, ik, ik zou niet weten hoe je Wat daar... Wat ze daar verder mee nee, moeten? Nee, ik zou het niet weten. Nou zijn deze evident bekend, hè? geregistreerd. Deze bekende werken uit de kunsthal. Ja. Maar nou hebben natuurlijk dus een heleboel rijke particulieren... ook mooie kunsthangen. Stel dat die gestolen worden. En uh, zij gaan daarmee naar een handelaar. Hebben ze dan wel kans dat het uh, verkocht wordt? Nou, het lijkt mij niet zo makkelijk. Tegenwoordig komt het heel snel uit, denk ik. Dat is... Uh... Er ja, was hier in Nederland een, een, bureau, een recherchebureau die dat allemaal registreerde en bijhield. En dat wordt nu in Londen gedaan. Dat hele bureau is in Nederland opgeheven. Mm -hmm. Dat is op zich natuurlijk ook jammer. Maar die, die, die informatie is ja, gewoon makkelijk te krijgen. Ja. Dus het is, het is niet zo dat een willekeurige kunsthandelaar... dat je die gewoon om de tuin kan leiden als je een gestolen werk hebt? Ja, het lijkt mij niet zo makkelijk. Ik zou er niet aan beginnen. Nee. Want wat is uw ervaring? Wordt er goed gecontroleerd wie uw legale e eigenaar is? Ja, ik denk wel dat, uh, dat uh, een kunsthandelaar, een galeriehouder... Uh, die um, een beetje fatsoenlijk is, niet, niet op die manier in de moeilijkheden wil raken. Ik, ik heb zelf wel de ervaring dat wanneer je een schilderij hebt dat een beetje goede kwaliteit heeft, dat er dan verder niet zoveel vragen meer aan mij werden gesteld. Dan uh, zag ik zo'n kunsthandelaar eerlijk kijken, wat kan ik hier aan verdienen? En, uh, maar ze willen wel de herkomsten, uh, daar willen ze wel uh, wat gegevens over. U bedoelt hebben. in de tijd dat u zelf vervalste, ja. werd er eigenlijk, was het heel makkelijk om ermee weg te komen? Nou, makkelijk, maar in ieder geval, dat lukte mij wel. Uh. Want wat werd er dan bijvoorbeeld niet gevraagd? Want wat had u dan bijvoorbeeld, wat staat u bij, welk voorbeeld? Ja, ik heb natuurlijk tientallen uh, gevallen meegemaakt... dat ik een schilderij aanbood in Parijs, voor, bij het Rouault, voor, voor, voor de, de, de veiling. En dat moet dan eerst goedgekeurd worden door een expert. En uh, ja, die, die, die, die, uh, zo'n zo tekening van Matisse of Picasso of wat het was... Dat, uh, ja, daar keken ze dan naar en Dan keken ze naar het papier... en uh, en, en herkenden ze het model wat ik getekend had? Ze zeiden ze: Oh, dat is Lydia. Die heeft Matisse in 1936 ontmoet. In nice. En Nies. Oh, en ja, dan dachten ze een onbekende Matisse te ontdekken. Maar mm -hmm. ze erg blij. Ja. Maar goed, particulieren die gewoon een mooi schilderij thuis hebben en daar verder geen goede foto van niet echt geregistreerd. Die, die zijn natuurlijk niet beschermd nee. op deze manier. Nee. Nee. nee, dat is moeilijk. ja. ja. ja. Nee, je moet, mensen moeten echt zoveel mogelijk foto's maken, goede foto's. U zei het zelf net al, hè? mogelijk zijn twee van die schilderijen... die in de kunsthal zijn gestolen, uh, verbrand. In paniek, eigenlijk. Ja. Um, stel dat ze naar u toe komen, Zeg, oh, wij weten nog van u um, dat u zo ontzettend goed sch kunt schilderen... en vooral ook kunt naschilderen. Gaat u het doen? Ja, ik, nou, ik heb dat uh, de, meteen diezelfde avond uh, de kunst al aangeboden. Ik heb dat gezegd, ik <laughs> wil waar? de lege plekken wel aanvullen. <laughs> maar dat, uh, ja, de Nederlandse kunsthistorici, die kunnen daar de humor, geloof ik, niet van inzien. Nee, dat, uh, Ho want, hoe uh, reageerden ze? Nee, helemaal niet. Dan hoor je niks meer. Nee. Hm. Uh, maar, ik bedoel, je kunt het nog steeds doen, toch? Of ja, moet u, ik, moeten we eerst een opdracht nou, krijgen? Ik had, nee, ik had meteen dezelfde avond ook al die Waterloo Bridge uh, van Monet uh, meegenomen. Want die had ik nog uit de voorraad uh, leverbaar. Ja, dat was wel eentje die gestolen was? Ja. ja, ja. ja. En, uh, maar daar waren ze verder niet voor te poeren, blijkbaar? Nee, terwijl toch de experts steeds van mijn werk gezegd hebben... dat het niet van echt te onderscheiden was. Maar uh, ja... Ja. Hoe kijkt u terug op die periode eigenlijk? U heeft daar een jaar voor gevangen gezeten. Alweer heel lang geleden, maar nou, toch? Nou ja, zes maanden in hangende het onderzoeken. Voor de rest was dat. Mm -hmm. maar, het maar goed, is, u bent uh, veroordeeld tot een jaar. Ja, uiteindelijk wel, ja. Uh, nou ja, het is een, uh, een fantastische tijd geweest. Uh, ik heb... Uh, nou, niet, geen spijt van of zo. Ik vind dat ik mooie schilderijen heb gemaakt. En uh, die zie je nog steeds wel uh, opduiken... in de kunsthandel uh, in boeken tevoorschijn komen. En, en nog steeds als zijn er dan waren, echte? Ja, ja, ja. Zijn ze er nog ja. steeds ingetrapt, bedoelt u? Ja, nou ja, ingetrapt. Ze gelden gewoon voor uh, zijn goedgekeurd door experts uh, in, in Parijs en in Londen. Ja. En dan, dan gaat dat in de kunsthandel door voor origineel werk. Ja, maar dan zijn ze er toch gewoon ingetrapt of niet? U bent toch geen Matisse? U bent toch geen Monet? Nee, nou ja, zo kan je het noemen, ja. Of ziet u dat anders dan? Nou, ik ben in de loop van tijd, dat is het natuurlijk niet uh, gaan denken. Omdat die schilderijen van mij steeds goedgekeurd werden... dat ik eigenlijk echte Picassos en echte Matisses maakte. Maar dat is natuurlijk niet zo. Nee, wel een beetje trots, hè, zie ik hier tegenover mij. Ja, trots. Ik uh, denk er met plezier aan terug, ja. Ja. Stel hè, want u maakt nu ook eigen werk. Ja. Een beetje geïnspireerd op, op dit soort grote schilders. Nee, nee, ik heb echt een eigen stijl ontwikkeld, een eigen techniek ook. Dat heeft helemaal niks, uh, juist niks te maken met uh, de schilderijen die ik in de stijl van gemaakt heb. Nee, nee. dat is echt mijn eigen techniek. Maar geïnspireerd op kan, toch? Of niet? Nee, nee, het heeft niks met Picasso of Matisse of Appel of zo te nee, maken. Nee, nee. het is echt, een het is een echt e mijn eigen, eigen uitvinding. Ja. Stel dat die gestolen zou worden, hè, wat er gebeurd is nu in ja. de kunsthal. Wat zou dat met u doen? Ja, stelen is natuurlijk uh, heel vervelend. Uh, ja, ik zou hopen dat, ze er, uh, dat, ze, dat het niet beschadigd raakt. En uh, ik heb wel eens een keer uh, gehad... Uh, uh, uh, toen uh, zijn er een paar tekeningen van mij uh, gepikt... Uh, tijdens een lezing die ik hield... Ja, ik denk dan, uh, goed, dat zijn de echte liefhebbers. Uh, en, dat, ze worden, uh, en als ze worden nagemaakt, dan? Wat dan? Uh, ja, dat, daar zou ik helemaal trots op zijn. Uh, dat, dat, dat betekent dat je bekend uh, bent, dat je geld wa waard uh, bent. Want anders is het niet de moeite waard uh, om iets na te maken. Nee, dat zou ik uh, prima vinden. Ik zou wel willen dat dat... Goed gebeurd, want al uh, half werk uh, geklunst, daar heb ik een uh, hekel ja, En u weet als geen ander. Uh, heel hartelijk dank voor uw komst. En we zullen zien hoe het afloopt met, uh, hè, met de arrestaties... in uh, de zaak van de kunstroof in, uh, in Rotterdam. Dank u wel. Ja. Ik sprak met Geert-Jan Jansen, kunstkenner, kunstenaar... en dus ook in het ververleden verleden kunstvervalser. Dit is Radio 1. Tot half negen, twee dingen met Margreet Rijntjes. Ja, vandaag is in het Spoorwegmuseum de expositie Beladen Treinen geopend. Dat is een tentoonstelling over de jodentransporten. Conservator Jos Zijlstra van het museum vertelt over de achtergrond hiervan. Beladen treinen. Een zwarte bladzijde uit de geschiedenis van de spoorwegen... Een ...heel belangrijk hoofdstuk uit de geschiedenis van die spoorwegen. Het moment is nu echt daar zoveel jaar na dato... ...dat dat hele verhaal helemaal uit de doeken gedaan mag worden. En misschien wel nog met de vraagstelling erbij... ...we stellen die vraag niet expliciet in de tentoonstelling... ...maar die zitten natuurlijk onder in de alle verhalen die je vertelt... ...in alle documenten die je laat zien, alle gezichten die je laat zien... ...van daders, slachtoffers en omstanders... ...van hoe kan een dergelijk logistiek krachtig... ...middel, wat spoorwegen zijn, hoe dat misdadig gebruikt kan worden. En dat is misschien nog steeds een waarschuwing voor de toekomst. Nou, dat is de conservator van het Spoorwegmuseum. Nou, mijn tweede gast vanavond heeft zelf in zo'n beladen trein gezeten. Jules Schelvis, goedenavond. goedenavond. U was vandaag bij de, bij de opening. En daar is uh, een wagon te zien die mogelijk gebruikt is bij transporten. Ja, dat Le zegt men tenminste. Ja. Nou, ik heb daar mijn twijfels over. Want, waarom heeft u daar twijfels over? Ja, ik heb zelf, eh, zoals u net zei, in zo'n wagon gezeten. En als ik dan kijk eh, op het perron aan de linkerzijde... daar staat die eh, wagon uit Bulgarije, zoals Ja, daar hebben ze hem vandaan, hè? Ja, en aan de andere zijde staat een goederenwagen... zoals waarin ik heb gezeten. Niet dezelfde uiteraard, maar het model... En die wijken dus zo af van elkaar, uh, dat ik denk, de mensen die hebben zich niet, laat, niet goed laten voorlichten. Met alle respect voor het werk wat ze dan doen. Maar uh, ik heb het toch aan deze en gene dus gezegd, dat ik eigenlijk in die andere wagen had moeten zitten in plaats van die adulte rij. Die Die wagon waar ik het over heb, die komt uit uh, Roemenië volgens mij trouwens, uh, die daar te zien is. Dat zou meen kunnen. Ik, dacht dat ik. Meen ik niet maar u bent uh, in 1943 op transport gesteld naar Sobibor. Uh, via Westerbork ging nee. dat. Um, wat, wat herinnert u zich nog van die reis? Alles. Ik herinner het me zo goed. Want ik heb een, uh, een fotografisch geheugen, mag je wel zeggen. Dat ik uh, uh, de moed heb genomen om die reis, althans als onderdeel van een boekje, een groot onderdeel... om die eh, nauwkeurig te beschrijven. Dus hoe die wagon eruit zag, eh, hoe het van binnen toe ging... Eh, hoe eh, zonder enige faciliteit de mensen in die wagon... 72 uur hebben moeten zitten, liggen of hangen. Want eh, de wagon was eh, gevuld met 62 mensen... Mm -hmm. Uh, en een kinderwagen. En daarbij zaten nog twee tonnetjes. De ene die was leeg. Daar moest je dan ten overstaan van alle anderen je behoefte in doen. En de andere die was vol met water. En dat vol met water dat heeft niet langer dan een kleine dag geduurd... voordat die op was. En toen was er geen water meer. U was zelf 22 toen u op transport ging. U zegt, ik weet alles nog, hoe het eraan toeging. Ja. Wat kunt u daarover zeggen, hoe het eraan toeging? Ja, dat is heel moeilijk om dat in een paar woorden te zeggen. Ja, dat begrijp ik. Maar u kunt zich voorstellen, in zo'n volle wagon, met onbekende mensen om je heen. Ik kende alleen mijn vrouw. Ik was in die periode, in december 1941, getrouwd. Uh, ik was dus met mijn vrouw en haar... Uh, vader, moeder en haar zuster en broertje. Met hen heb ik natuurlijk uh, veel gesproken met elkaar... over de onzekerheid van de reis. Omdat niemand wist wat de eindbestemming was. Laat staan dat we wisten dat we niet naar werkkampen gingen... zoals ons altijd werd voorgehouden. Maar we gingen naar een vernietigingskamp. En dat hebben ze gedurende dus die periode van die 72 uur tot en met in Sobibor hebben ze dat zo geheim kunnen houden. Uh, ze hebben ons zeg maar steeds maar voor het lampje gehouden om het nauwkeurig te zeggen. En hoe deden ze dat? Uh, door bijvoorbeeld als we uitstapten uh, en we moesten naar midden in het kamp lopen, het centrale deel, dat we voorbij kwamen aan uh, barakken waar de SS'ers gewoond hebben. En daar zagen wij tijdens het voorbijlopen... zagen wij dus hun barakken met uh, gordijntjes voor de ramen... met uh, geradiums op de vensterbank. En toen dachten wij, althans ik... Uh, nou, het ziet er niet uh, slecht uit. Ik doel, het is hier goed verzorgd. Ja, toen u eenmaal aankwam dus in Sobibor, zag u dit. Ja. En dat stemde rustig. Ja. Want... Die reis zelf, u zegt 72 uur heeft die geduurd. Ja. Heeft u kunnen slapen? Nauwelijks, nauwelijks. Uh, je zat zo op ingedrongen. Je, je zweette als een otter. Je stonk als een bunzing, want er was geen ventilatie. Behalve een heel klein raampje waar je door naar buiten kon kijken. En dat raampje dat werd door anderen steeds maar afgewisseld... want iedereen wilde graag bij dat raampje staan... omdat je dan wat frisse lucht kon ademen. En je kon ook zien waarbij je voorbij reed. Je kon ook de station zien, zodat we de weg... als we een beetje topografisch onderlegd waren... dat we zagen hoe we rijden. En toen u eenmaal aan de buurt was voor dat raampje... Ja. wat zag u? Weet u dat nog? Ja, ik weet precies uh, dat we toen in de buurt van... Bremen waren en daar zagen wij eh, al rijdende eh, huizen die gebombardeerd waren en fabrieken die gebombardeerd waren. En toen had ik bij mezelf gedacht: Nou, kijk, eh, ik wil niet zeggen dat ze dat verdiend hebben, want niet alle. Duitsers waren nazi's, maar de, het overgrote meerdeel wel. En toen dacht ik, nu kunnen jullie aan eigen lijf ondergaan wat het betekent om gebombardeerd ge te worden. Want Nederland werd ook gebombardeerd. Ja, en in dat voelde eerste u eerste toen u naar buiten keek en zag Denk dat. Denk maar Rotterdam. Ja. Toen u, hey, u, werd, u moest naar Westerbork uiteindelijk. U was, uh, u was niet ondergedoken in Nederland. Nou, ik was wel ondergedoken, maar voor die tijd. Uh, want we, we vonden, mijn vrouw en ik, dat alles beter was dan op transport te moeten gaan. Ondanks het feit dat we vermoeden en ons gezegd werd, maar dat heb ik al, anders kom ik in herhaling, dat we daar moesten werken. Mm -hmm. Dus alles was beter dan in Nederland te blijven. En door een goede connectie hebben we enige maanden ondergedoken gezeten bij een Joodse familie. Maar dat, was, dat waren bakkers. En bakkers moeten ook. Joodse bakkers, die moeten ook brood blijven bakken... voor de Joodse gemeenschap die toen nog bestond. Mm -hmm. Want ik praat nu over 1943. In 1942 ging de eerste trein in juli uh, naar Auschwitz. Uh, en uh, we waren ondergedoken. En toen bleek plotseling, ging de mare, maar het werd ook bevestigd... dat het bevolkingsregister van Amsterdam uh, overvallen was... En de administratie in brand was gestoken. En toen dachten wij, nou, als ze dan de gegevens niet meer hebben... dan kunnen we weer boven water komen. En dan... dat hebben we toen gedaan. En toen heeft het een aantal maanden geduurd... voordat u uiteindelijk op transport werd gestoken. Toen heeft het nog maanden geduurd. Het aantal maanden kan ik niet meer precies herinneren... tot we op 26 mei 1943 van huis werden gehaald. We woonden in de Jodenbuurt, in de mm -hmm. Nieuwe Kerkstraat. Drie hoog. En de hele straat was afgezet vanaf tot, uh, uh, de Amstel tot de Muidengracht. Uh, en iedereen die zich daar bevond, die, althans van Joodse bloeden, laat ik het zo zeggen, uh, die werd gemaand om mee te komen. Uh, we moesten met die ss moesten we naar beneden. Ze werden overigens geholpen door Nederlandse politieagenten. Uh, en we werden van daaruit, van de Nieuwe Kerkstraat... naar het Jonias, dat Daniel Meijerplein gebracht... waar het verzamelpunt was van de Joden... die, in die eh, op 26 ja. mei werden gearresteerd. En had u dingen, de mogelijkheid om dingen mee te nemen? Uh, we mochten dus een broodzak en een rugzak meenemen. En wat heeft u erin gestopt? Uh, nou, we hebben in de eerste plaats... en dat stond al eerder klaar... hebben we dus warme kleren dus in de rugzak gestopt. Gestopt. Want we verboeden, of we wisten zeker... we gingen dus de kant van het oosten naar ja. Polen... dan zullen de winters koud zijn. Ja. Dus we moeten ons wapenen tegen de strenge winters. Nou is het zo dat u daar aankwam in Sobibor. Um, wat is er toen gebeurd? Ja, toen we daar aankwamen... Um, het was een, een, een trein van vijftig goederenwagens, veewagens kun je ook zeggen... En die werden per tien wagens werden ze het kamp ingereden. Ik weet inmiddels door onderzoek waarom er maar tien wagens het kamp inreden. De gaskamers waren namelijk geschikt voor, het, voor het, het, het doden van een aantal mensen dat uit die wagens komt. Dat wil zeggen de helft daarvan, want de helft waren ongeveer de helft vrouwen en de helft mannen. Maar ik praat dus nu alleen over de mannen... omdat ik daar zelf toe behoorde tot die mannen. We werden voortgedreven door dat kamp naar een centrale plaats. Uh, en daar werden tachtig jonge mannen geselecteerd. En waarom ze geselecteerd werden, dat wisten we niet. Ze stonden daar aan de kant. En ik zag aan die kant bij die tachtig mannen zag ik mijn eigen zwagentje staan... Ik werd niet geselecteerd, dus ik was al voorbestemd om in de gaskamers te verdwijnen. En toen kwam die SS-man die die mannen geselecteerd had, die kwam in mijn buurt en toen stak ik mijn hand omhoog. Ik had het lef om het zo te doen, want in feite mocht je geen SS-er aanspreken en zeker niet je hand omhoog steken. Maar hij keek naar mij. Ik had mijn uh, lichte kleren aan, want die zwaardere kleren, winterkleren zaten in mijn, uh, in mijn rugzak. En toen vroeg ik mag ik je een vraag stellen? En hij keek mij aan. Hij zegt, uh, vraagt u eens, wat wilt u vragen? Toen zei ik, ik wil graag bij die uh, zwager van mij, aan, die daar aan de kant staan, wil ik mij voegen. En toen vroeg hij, uh, spreekt u Duits? Alles ging natuurlijk in het Duits. En toen zei ik, jawohl, herr, officier. Want ik wist niks van rang af. De tweede vraag was, "Bist u gezond? Toen zei ik weer, jawohl, herr, officier. En toen werd hij een beetje pissig. Ich bin obergeführer. Toen dacht ik, oh, als hij nog een vraag stelt en ik moet antwoorden... dan moet ik zeggen, jawohl, heer obergeführer. En dat zinnetje heeft eigenlijk mijn leven gered. Het is, klinkt een beetje bizar, maar zo was het ook. En uh, toen dacht hij bij zichzelf, maar ik ga nu fantaseren... die jonge man, die weet hoe hier de, de, de moris is. Je moet hem bij zijn naam aanspreken. Dat is een jongen met hersens. Die kan ik wel gebruiken. Die kan ik gebruiken. En toen zei hij, met even nadenken... ik zag hem denken, hij zegt, naloos... En toen mocht u naar die groep? En toen mocht ik naar die groep. En, en dat... ik was de 81e. En dat heeft uw leven gered? Dat heeft mijn leven gered. Want van die 3006 Joden... die op 1 juni vertrokken uit Westerbork... en die 80 die werden uitgezocht... ben ik de allerenige eenste... die de oorlog heeft overleefd. Want die groep die ging naar een andere plek? Die ging naar een plek waar ze echt moesten werken. En toen dacht ik de eerste en tweede dag... Ze hebben toch gelijk die moe... Want we moeten werken. Want hij zei ook... Die, die SS-man die ons begeleiden. Die anderen die blijven hier om te werken. Ja. Maar dat was de grote leugen. Gaat dit echt over uzelf als u het zo vertelt? Eh, ja. Realiseert u zich dat het echt uw eigen leven is? Ja, het heeft mijn leven gered. Ja. Maar realiseert u zich ook deze verhalen? Dat Voelt u het ook dat het echt over uzelf gaat? Ik heb alles... Wat ik heb meegemaakt gedurende die twee jaren dat ik in concentratiekampen was... en twee vernietigingskampen, want ik was ook nog in Auschwitz, heb ik op papier gezet. In het ziekenhuis, waar ik met flektivis dus werd opgenomen tijdens de bevrijding. En ik heb papier gevraagd, een potlood, maar geen blanco papier. Ik heb gevraagd papier waar een Duits formulier aan de voorzijde gedrukt was. En de achterzijde was blanco. En waarom heb ik dat gevraagd? Later zou men niet meer kunnen zien dat ik een fantasieverhaal verteld had. Nee, ik heb het toen ja, ja. in april 1945 allemaal opgeschreven. En, um, dus vandaar dat ik me heel veel... Kan herinneren, daar is ook na nou, dat die aantekeningen zijn, namelijk ook de basis van het boek Binnen de Poorten. Ja. wat ik in 19. Ja, u heeft dacht. een heleboel uh, boeken geschreven. Hè? Ook twee jaar geleden heeft u reed een reet en trein naar Sobibor geschreven. En nu uh, is er door de stichting Sobibor een, um, een soort herdenkingsmap samengesteld, die wordt samengesteld. Ja, hij is al klaar. Hij is ook klaar met uh, 19 verhalen ja. over die 19 transporten naar Sobibor, ja. naar het Westerbork. Bij elk transport komt het verhaal. Ik dank u heel hartelijk voor uw uh, komst naar de studio. Ik, uh, ik sprak met Jules Schelvis, overlevende dus van de Holocaust. En er is nu in het Spoorwegmuseum in Utrecht de tentoonstelling treinen. Dit was hem, de uitzending van vandaag. Door naar BNN Today. Wat zijn jouw onderwerpen vandaag, Willemijn? Wij volgen het debat in Den Haag dat nu bezig is... over de aanpak van de crisis en de werkloosheid. Uh, we hebben het over DAFPunk. Die uh, fantastische oude band die, die weer van zich doet horen. En we hebben het over die nieuwste motorclub die in Nederland rijk is. No Surrender. John van den Heuvel die komt vertellen of dit nou het begin van een nieuwe strijd. Misschien zelfs wel bendeoorlog is in Nederland. Dat allemaal, maar eerst het nieuws van half negen. Hier is Marielle Hagman. Radio 1. Het NOS-journaal. Relschoppers moeten een bedrag storten in een fonds voor slachtoffers. De regeling die is bedacht na de rellen in Haren wordt definitief. Na de zogeheten Project X-rellen moesten 40 relschoppers van de rechter geld storten in een schadefonds. In totaal kwam er door boetes ruim 17.000 euro in het fonds. In Roemenië heeft de politie de koffer gevonden waarin de gestolen schilderijen uit de Rotterdamse kunsthal zijn vervoerd. De koffer lag begraven in een tuin.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 Een van de verdachten van de zuuraanslag... op de artistiek directeur van het Bonchior Theater... is een sterdanser van het ballet. Hij zou de opdrachtgever zijn geweest. Directeur Sergei Filin zou de vriendin van de danser... de hoofdrol in een grote voorstelling hebben geweigerd. Filin raakte door het zuur ernstig gewond aan zijn ogen. En dat is nieuws op dit moment. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is 5 maart, 3 over half negen. De eerste warmterecords zijn alweer gebroken. Goedenavond. Ja. Misdaadsverslaggever John van der Heuvel die komt langs. Die verdiepte zich de afgelopen weken in die nieuwe motorclub No Surrender. Waarvan Willem Holleder, de vicevoorzitter is, je zal het gehoord hebben. Dat betekent dat nu voor alle motorbennes in Nederland... komt er een strijd aan wellicht na negen John van den Heuvel. En de Tweede Kamer die debatteert op dit moment met het kabinet... over de aanpak van de crisis, zometeen live naar Den Haag. Check even de webcam Radio 1.nl. Dan zie je Henri Schut. Nee. <laughs> hebben we ervan gemaakt. Lijkt dat het ineens te zijn. En Luke Kink. En je ziet ook uh, Job de Wit. en uh, We gaan het zo meteen uh, hebben over um, een van jouw favoriete bands. Zeker. Daft Punk. Die komen met een nieuw album. En dit is jouw favoriete Daft Punk nummer. I might not be the right one. It might not be. The right jij hebt de verstand van, Jop, want jij bent de uh, hoofdredacteur van DJ Broadcast. Um, waarom dit nummer? Um, dit is eigenlijk helemaal geen typisch uh, dagpuntnummer. nummer. Je denkt meteen aan een pompend, uh, pompende house track. Ja. Dit is een heel, is heel lief, mooi ja. liedje. Ja. Something about you. Ja, maar waarom dan deze? Omdat hij zo atypisch is. Uh, nou, dat spreekt me heel erg aan. Ik vind het heel ontroerend. Je bent een lieflijke jongen. Oh ja, onder andere. Goed, ze komen dus met een, uh, een nieuw album en dat is bijzonder. En deze de band, ik heb ze wel een jaar nog wel gezien op Lowlands. Een paar keer denk ik wel, met die enorme helmen. Wat hebben ze op? Een soort motorhelm. Ze hebben nooit op Lowlands gestaan hoor. Hebben ze nooit op Lowlands ja. gestaan? Zo, ja, van ik echt keihard door de mand. Daar ging ik even vanuit omdat ik alles op Lowlands heb gezien. Namelijk hm. elke editie ben geweest. dus ik dacht dan heb ik ze... je dan ook gezien met die grote helmen op? Ik heb, ze, ik heb ze namelijk wel heel veel op, op YouTube gezien. En ik heb ze wel heel veel op andere ah, plekken gezien. oké. Okay, dat is ook niet En misschien ook wel op een ander festival. Ah, maar dan okay. niet op Lowlands. Ik snap het. You. Nou, ik ga even zitten rood zijn hier. Doe maar jij, jij Luc. Ja. Ik word toch heel snel rood. Oh, dat geeft niet. Komt genaamd. ook wat weer. Komt wat weer. Ja, heb, dat lekker weer vandaag. Ik heb oh, in de zon het gezeten zo vanochtend. Het prachtig weer. Het is ja. echt, het is genieten binnen mij. Ze nou genieten zo die eerste dag weer... Uh... Ja, eigenlijk dat het zo'n lekker weer is. Ja, ik denk dat we er allemaal extra hard aan toe waren. Oh, ik was er zo aan toe, binnen. Ik was er <laughs> zo aan toe. Het dus schitterend weer. Alleen maar over het weer zo meteen na 9 uur in Today's Topics. Maar eerst de sport met Henri Schut. Misschien had je iets gebruikt toen op Lowlands dat jij Daft Punk zag. Ja, ik, ik hoorde je het net ook wel zeggen, maar ik ja. dacht ik negeer het Ik denk ik doe even. hem even nog een keer, want ik stond uit. Ik denk niet dat ik ooit in Lowlands ongebruikt ben doorgekomen. Nee. nee. Nou ja, dan nou, heb je, nou, je gewoon het punt gezien, daar, terwijl ze ja. er niet waren. Dat kan. <laughs> nee. uh, de Nederlandse honkballers hebben in Taiwan de tweede ronde bereikt van de World Baseball Classic. Oranje won in de afsluitende groepswedstrijd met 4-1 van Australië. De technisch manager van Oranje, Robert Eenhoorn, was tevreden. We begonnen heel sterk, weer op een start in de werf. Eigenlijk de derde wedstrijd achter elkaar, dat we de starten het vrij snel uitkrijgen. Alleen uh, we hadden natuurlijk nog twee mogelijkheden. Met drie onken bezet en ja. 1-0. En uh, 1-2 bezet, geen enkele nul. En daar scoren we uiteindelijk niet uit. En uh, ja, dat, dat maakte het eigenlijk, uh, de wedstrijd nog spannend. Terwijl dat niet nodig was geweest. Nederland won eerder al met 5-0 van Zuid-Korea. En verloor met 8-3 van gastland Taiwan. En voor de tweede ronde verhuist Oranje nu naar Japan. En in Tokio is dan of Cuba of titelverdediger Japan de volgende tegenstander. Het wordt dus sowieso een grootmacht. Windsurfer Dorian van Rijsselbergen heeft in Brazilië op nogal pijnlijke wijze... de leiding bij het wereldkampioenschap moeten afstaan. Olympisch kampioen van Rijsselbergen eindigde in de negende race als 27e en daarna in de tiende race als 16 En Met nu alleen nog de medalrace voor de boeg lijkt de wereldtitel heel ver weg. Nou, die is heel ver weg, dat mag je gerust zeggen. En daar wordt zelfs de altijd goedlachse van Rijsselbergen niet echt vrolijk van. Nou, dit is gewoon dat je iets eh, nou, eigenlijk kapot wil maken of zo. Maar je moet het een beetje weg laten ebben en eh, er goed mee omgaan. Ik bedoel, nou, het gebeurt gewoon. En dat uh, hoort er ook bij. Zonder, uh, zonder dit heb je ook geen ups. Maar zulke uh, ja, dagen die kunnen je de wereldtitel kosten. Ja. ja, De wereldtitel pakken is nu heel moeilijk, maar nog niet onmogelijk. In die afsluitende medalrace van morgen... moet Van Rijsselberg sowieso vijf plaatsen hoger eindigen... dan de huidige nummer één, de Engelsman Nick Dempsey. Hij staat zelf op de tweede plaats. Straks begint een van de mooist denkbare wedstrijden... in de achterfinales van de Champions League. Het was een prachtige loting. en We hebben al één wedstrijd gehad. Nu de return. Manchester United ontvangt Real Madrid... En die oudkamp, dat kan een heel bijzondere avond worden voor Ryan Giggs. Zijn duizendste officiële wedstrijd heeft voor Man United. Als ja. hij speelt, speelt hij. Eh, jawel, hij speelt 932 wedstrijden voor Manchester United. 64 voor Wales. En ook nog 4 voor. Great Britain op de Olympische Spelen. Dat maakt in totaal duizend wedstrijden inderdaad. Op zijn 39 e jaar. Eind van het jaar wordt hij 40. En hij uh, maakt zijn debuut al op 2 maart 1991. Nu in de basis omdat Rooney op de bank zit. En dat is dus uh, verrassend. De enige verrassing in het team van Sir Alex Ferguson. Uh, prachtige wedstrijd natuurlijk met Van Persie die uh, in de basis staat. En Real Madrid met ex uh, United-speler Cristiano Ronaldo, dat wordt toch wel weer de matchup, Een wedstrijd, een finale waardig. Uh, precies zoals je zei, een schitterende wedstrijd. 76.000 mensen op Old Trafford. Ga zo dadelijk om kwart voor negen kijken naar Manchester United, Real Madrid. En die wedstrijd volgen we in dit programma en straks ook bij Langs de Lijn. En dan nog, dit in België is afgelopen weekend... sportverslaggever Rick de Zadelleer overleden. Vlaming de Zadelleer was vooral in de jaren 80 erg populair in Nederland. In 1986 deed hij ook voor de Nederlandse televisie verslag van het Belgische elftal tijdens het wereldkampioenschap in Mexico. En het is allemaal in het tessen. Daar is het, daar is het, Daar is, het, daar is het. Goal, goal, go, go. En zo ging dat nog even door. Rick de Zadeler is 89 jaar geworden. We zullen zijn stem altijd blijven horen. Dat was het. Thank you, Herrie Schut. Uh, veel voetbal dus in uh, deze uren BNN Today. En zometeen het verhaal over het En Maar eerst gaan we nog even naar Den Haag, naar het debat. <tied> 20 juni. Dan kan je hem zien bij het Zeeuwse concert at Sea. James Morrison: Never Nothing ever heard like you. Radio 1, BNN today. Het debat in de Tweede Kamer is uh, in uh, volle uh, hevigheid bezig. En het debat is natuurlijk over de aanpak van de crisis en de werkloosheid in Den Haag. NOS-verslaggever Wilco Boom. avond. goedenavond. Goedenavond, Willemijn. Ik uh, lees een beetje op Twitter dat de sfeer er lekker in zit. Ik zag al wat uh, tweets voorbij komen dat uh, Buma lekker sterk begon... en Roemer alweer de lachers op zijn hand heeft. Ja, en het gebeurde bijvoorbeeld ook dat Wilders uh, Pechtold voor demagoog uitmaakte... Uh, en uh, verder ook zei dat Pechtelt voor een paar breezes te koop is door de coalitie. Dus wat dat betreft ja. gaat het helemaal goed. Ja. Het is weer gezellig. Ja. Um, even tot nu toe. Kan je even een, een, een korte roundupje geven? Nou ja, wat, wat we hier eigenlijk zien is een verkiezingsdebat terwijl er geen verkiezingen aan zitten te komen. Um, iedereen um, poetst een blazoen op, zegt. En vooral de oppositiepartijen die hekelen natuurlijk uh, het, het, uh, het beleid van het kabinet. Opvallend is ook dat uh, het kabinet eigenlijk tot nu toe in, in dat regeringsvak in de Tweede Kamer. Helemaal niks te doen heeft, want ja, de partijen zijn alleen maar met elkaar bezig en niet met het uh, kabinet. Mm -hmm. nou ja, de oppositie gaat dus stevig de keer tegen de coalitie en ja, alleen de toonhoogte die verschilt daarin eigenlijk. Luister maar. Dit is een crisis die om een eenduidige en een geloofwaardige aanpak vraagt. Ik denk aan de aanpak van Ruud Lubbers in de jaren tachtig. Maar waar toen voor gekozen werd was werk boven inkomen en lastenverlaging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 En na de verkiezingen kropen de heer Rutte en Samson echter snel bij elkaar. En ze kregen allebei gelijk. Ja, dat was dus een rumor die de ja. lachers inderdaad op zijn hand had. Het uh, was ook best een leuke wits natuurlijk. Ja. Um, in dit uh, ja, verkiezingsdebat zonder verkiezingen. Uh, dit soort teksten die je nu hoort of die je nu uh, hoorde. die zijn eigenlijk allemaal voor de bunen. Uh, daarmee willen de partijen even hun positie neerzetten. Maar waar het hier vanavond eigenlijk echt om gaat. is met welke partijen de coalitie. de coalitie van VVD en Partij van de Arbeid. straks in de in, in, uh, als het gaat om aanpak WW, et cetera. echt zaken kan doen. Nou, en wat je dan merkt. is dat ja, zaken doen met de PVV. dat is wel zo ongeveer uitgesloten. Mm -hmm. Die hebben er helemaal geen zin in. Gewoon vol gas tegen het kabinet. SP voelt er ook heel weinig voor. Uh, Roemer zei zojuist dat hij op zoek is naar uh, de Diederik Samsom van voor de verkiezingen. Nou ja, dat is in bepaalde opzichten. Is die hier gewoon niet meer? Dat is een andere Samsom nu. Um, ja, waar misschien wel ruimte is. GroenLinks, D66, kleine christelijke partijen. Die heeft de coalitie natuurlijk nodig. Voor die meerderheid in de Eerste Kamer, die ze daar anders niet hebben. En. Um, Diederik Samsom van de Partij van de Arbeid die voelt dat ook wel aan. En hij maakte daar ook een gebaar in de richting van het CDA... een partij waar ze ook zaken mee zouden kunnen doen voor de Eerste Kamer. En hij verontschuldigde zich voor een uitspraak van vorige week... toen hij zei dat hij een akkoord wil... en dan liefst voor uh, de kroonsafstand van koningin ja. Beatrix. En hij gebruikte daar de term Oranje-akkoord. Nou, dat had hij niet... Dat viel niet goed. Nee, en dat had hij niet moeten doen. En dat was dus weer een gebaar naar andere partijen... van kijk eens, het is toch best zaken met mij te doen. Luister maar. Voorzitter...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 Ja, dat was dus yep. wel een heel nederig excuus nou, van, van Diederik Samsoom. Ja, ja, die ging even door het, door het, door het stof. Ja. Um, ik lees een aantal keer, uh, die is veel geretweet, een tweet van Wouk van Scherenburg. Die is best wel uh, hard. Die zegt, crisis in het land en de oppositie is niet in staat om samen een vuist te maken. Wat een machteloos gedoe. Kennelijk zijn veel mensen op Twitter het daarmee eens. Uh, ja, dat kan heel goed, maar dat is natuurlijk niet ongebruikelijk. Want uh, zoals regeringspartijen wel eens het niet met elkaar eens zijn... Dan gebeurt het nog vaker dat oppositiepartijen het niet met elkaar eens zijn. En dat zie je nu natuurlijk uh, heel duidelijk. Je hebt hele duidelijke linkse oppositie, hele duidelijke rechtse. Dat die elkaar niet kunnen vinden. Ja, dat kun je erg vinden. Uh, maar logisch is het wel. Logisch is het wel. Goed. Hoe laat uh, is het debat afgelopen, denk jij? Uh, ik durf er geen voorspelling op te doen... want we zijn nog steeds met de eerste ronde voor de Tweede Kamer bezig. Dan komt het kabinet, dan Kamer. In kabinet nog een keer, dus het wordt vast nat, nachtwerk. Goed, sterkte. Dan wel. Boom vanuit Den Haag. Zometeen heb ik het, uh, nee, sterk nog, we gaan gewoon gelijk doen... over dagpunt praten. Wil je ons volgen op Twitter? Dat kan, hashtag BNN Today of facebook.com slash BNN Today. Ja, Daft Punk. Het was uh, jarenlang stil rond misschien wel... de bekendste house-act ter wereld. Totdat er dit weekend ineens een reclame van de band voorbij kwam... tijdens de Amerikaanse tv-show Saturday Night Live... met een kort fragmentje van hun nieuwe plaats. Dit klinkt uh, ouderwetse Daft Punk, of niet, Job de Wit? Ik word hier heel vrolijk van. Ja. Ja, je, je hoort hier de Daft Punk in, maar wat je ook heel duidelijk hierin hoort... is de gitaar van uh, Nile Rogers van Chic vroeger. Een groep van Le Freak ja. en uh, andere hits. Uh, heel herkenbaar gitaargeluid. En hij zou meespelen op de nieuwe plaat. En dat kun je meteen horen hier. Dus ik ben heel erg benieuwd. Job de Wit hier in de studio, hoofdredacteur van DJ Broadcast. Um, in de lente moet die plaat verschijnen... Uh, miljoenen fans wereldwijd, schijnt het, kunnen niet wachten. Ik dacht eerlijk gezegd, daf punt. dat is voor mij van lang geleden... dat is wel een beetje voorbij, maar dat is niet zo. Nou, een laatste plaat uit 2005 was niet zo'n heel erg denderend succes. Het was best wel een kille, harde sampleplaat... die niet, denk ik, heeft gedaan wat die eerste twee platen heeft gedaan. Um, dat was wel een sound die in die tijd best wel populair was bij de uh, kids. Bij, uh, bij de kids? Um... De kids. <laughs> <Ja>. <laughs> Uh, nee, maar Daft Punk is, is al in, altijd in een mysterieën gehuld. Dus ja. die verdwijnen een paar jaar. En dan, als ze dan 15 seconden loslaten op internet... dan staat iedereen dan, meteen weer op z'n uh, achterste voeten. Dan zijn ja. die alle miljoenen fans zijn er weer. Even, even voor de luisteraar die denkt... hé, ja, wat was het ook weer. Even een compilatie van de bekendste Daft Punk-hits. die eerste twee, dat herkent bijna iedereen wel, denk ik. Ik zei net, een van de bekendste house-acts ter wereld. Um, uh, ja, ik zie jou een beetje... Nou ja, nee, daar is wel, wel wel wat voor te zeggen. Um, zeker als je kijkt naar uh, uh, artiestalbums, echt in plaats van singles. Zij zijn ze een van de weinige acts die echt albums verkochten... en ook heel, heel erg gewaardeerd worden in de album Discovery. uit 2001 wordt vaak genoemd in lijstjes van beste plaats van de jaren, tien, van ja. jaren nul. Dus ja. Maar ik las ergens, eigenlijk hebben zij een beetje de house gered. Nou, dat vind ik wel ergens in halverwege de jaren negentig kwamen ze op. Eind jaren negentig werden ze dus echt heel populair. Dat was een tijd waarin housemuziek al zodanig niet echt heel erg meer leefde. Er gebeurden meer dingen in uh, dingen als drum en bass bijvoorbeeld. Dat was veel ja. vernieuwender in die ja. tijd. House was nog wel populair, maar niet echt heel erg cutting edge meer. En, en Daft Punk bracht dat wel weer helemaal terug aan het centrum van de dansvloer, ja. En hoe zou de naam Daft Punk? Dat was een grapje van een muziek uh, van van een eerdere incarnatie van de band die nooit echt plaat heeft gemaakt. Dus waren ze meer een soort van indie popbandje geloof ik. En er stond een, een, een kop boven een essentie. Uh, Daft Punk, dus een rare uh, punk. Daft is een beetje uh, is slap toch? Of, uh, nee, is meer iets van gek. Uh, oh, uh, gek, raar. Gek, raar. Ja. En toen dacht ze, goh, klinkt leuk. Maar Schijnbaar, ja. Maar naam doen we. Ja. En waarom is dit zo'n... Legendarisch bent. Wat, wat, wat hebben zij dan precies betekend voor de house? Nou, ze hebben um, drie verschillende albums uitgebracht, die, echt, die ook echt drie allemaal heel erg verschillend zijn en steeds trends hebben gezet. Um, ze doen nooit wat op dat moment uh, gangbaar is, maar gaan er tegen in. En um, hebben een hele unieke sound en heel imago eromheen ontwikkeld. Hun shows zijn legendarisch. Die derde plaats als ik zei, was niet Juf van Het... maar daar gingen ze overheen met een liveshow een paar jaar later... die zo overdondend was dat mensen het er nog steeds over hebben. Die liveshow die ik dus nooit heb gezien, helaas. Uh, wat is ze hebben, daar kent iedereen van. Ze hebben die motorhelmen op. Ze hebben die helmen op en dan van die leren jasjes... en dan van die ledlichtjes die eromheen gaan. En een uh, gigantische uh, lichtshow. Uh, want ja, er zijn uiteindelijk zijn het twee mannen die aan knopjes draaien. Daar valt nooit zo heel veel maar aan maar te Maar het zien. ziet er toch een beetje statisch uit? Ik bedoel, dus je ziet ze bijna niet eens. Voor nee, ze ja. Ze zitten bovenin een hele grote piramide. Dat was ja. in Heineken Music in 2007 dat ze hier voor het laatste waren. En met een gigantische video lichtshow. en die muziek die je gewoon topvolume je van alle kanten benadert. Ik heb ze ook in 1997 in Paradiso gezien. Hadden ze dus voor de speciaal voor de gelegenheid in achter, aan de achterkant van de zaal ook een PA opgehangen. Dus daar komt het geluid ook op je af. Um, ik, ja. Het gaat meer om de lichtshow, hè? Dat is het voornamelijk. En het geluid, de, ja, ja, ja, ja, ja, ook nee, de goed, muziek, ja. Maar niet om de mannen zelf, nee, nee, nee, want dat nee, is toch nee, nee, ook nee. de reden dat ze die helmen op hebben Ja, ze zijn niet zo van het, van het uh, de glitter en glamour en herkend worden... en zo kunnen ze nog gewoon over straat. Ja, briljant eigenlijk. Ja, heel, ja, heel heb, goed bedacht. Heb jij ze wel eens gesproken? Ja, ik heb ze uh, ongeveer tien jaar geleden, denk ik, geïnterviewd... toen ik uh, nog voor oor schreef. Toen hadden ze een hele uh, animatiespeelfilm gemaakt rond uh, de liedjes van Discovery. Uh, in Japan was dat uh, laten maken. En uh, daar deden ze toen wat promotie voor. Dus toen ben ik naar Parijs geweest en toen heb ik, uh, heb, ik ze, heb ik ze gesproken. Uh, met een zonnehelm Dat was uh, een en dan zien ze er ineens uit als hele gewone uh, Franse jongens. <laughs> en dat zijn inmiddels ook wat zijn het, vijftigers? Nee, Nee, nee, nee. 39 en 38 zijn nee, ze. Oké, okay, er uh, valt mee. Kijk je er naar uit het nieuwe album of kan het alleen maar één grote deceptie worden? Uh, als ik deze 15 seconden zo hoor, dan uh, verheug ik me er toch wel heel erg op. Ja. Ja. Ik vind het, het klinkt lief. Ja, ik vind het wel weer terug naar de, de, de lieve. Tijd. Ja, dat klinkt toen een goed beetje, toen gaat het een beetje terug naar die discovery tijd, denk ik. Ja, dus dat is voor veel mensen een goed teken. We gaan erop wachten. Wanneer komt die uit volgende maand? Precies, nee, het is nog helemaal geen datum. Dat wordt weer in de media-evenement als dat bekend wordt gemaakt. En dan draaien we natuurlijk een Daft Punk. One more time. One more time. I'm Christian Sorry op de wit, ik schaam me dood, maar we kappen hem af. Oh. Dag Punk, one more time. Want in die houtkamp zitten wachten, hoe is het daar? 10 minuten bezig, Manchester United, de Real. Nog niet gescoord, maar het is natuurlijk een bijzonder interessante wedstrijd in Manchester. De eerste wedstrijd twee weken geleden eindigde in 1-1. Dus klein voordeel voor Manchester United omdat ze uit huis hebben gescoord. De eerste kans was overigens voor Real Madrid. Uh, maar Higuain, de spits van de Madrid-leners, schoot de bal over het doel. Verder nog weinig gebeurt. Andere wedstrijd die bezig is, staat ook op 0-0. Dortmund tegen Shakhtar Donetsk. Daar was het in de uitwedstrijd voor Dortmund. Dus in Oekraïne was het 2-2. Dortmund daar de beste papieren. Maar na bijna 12 minuten spelen dus in uh, het, het stadion Old Trafford... staat het bij Manchester United Real Madrid nog altijd 0-0. Eerder vandaag op de redactie van BNN Today. Er is een nieuwe motorclub, No Surrender. Willem Holleider is de vicevoorzitter. En vanavond hebben we John van Heuvel de gast, die weet alles over deze motorclub. No Surrender, een vrolijke motorclub voor vrolijke mensen. Ik volg uh, Holleider tegenwoordig op Twitter. Zou we... ik eens wat voordragen? Ja, graag. Nooit leuk om iemand pijn te doen, maar soms kan het niet anders. Is dit niet jolante kabou? Ik vind die motoclubs een bijzonder fenomeen, want wat doen ze nou de hele dag eigenlijk? Ze wachten toch niet dat het mooi weer is zoals vandaag en dat ze... Oh, we mogen weer! Je zoekt gewoon soortgenoten op. Jij vindt het café iemand anders bij de motoclub. Ja, maar in het café zeggen we niet van... Nou, we vinden het niet meer leuk, we gaan een eigen caféclubje beginnen. Nee? Nou, eigenlijk wel. <laughs> Maar het schijnt dat Holleder niet eens motor kan rijden, toch? Hij heeft geen rijbewijs en geen motor. Maar, wel motor je, je, ja, Maar je hebt toch wel zo'n bekende foto van hem dat hij op zo'n dikke vette Harley zit? Dat is een scooter. Dat is een scooter. <lacht> Ja, zometeen meer over scooters en motors met John van Heuvel. Die is aangeschoven. Goedenavond. Goedenavond. Dan hebben we het natuurlijk over de nieuwe motoclub No Surrender. Mark <hijst> Koster is aangeschoven. Die is komen rennen vanuit Amsterdam. We hebben het over, het is dinsdag, entertainment. Gaan ja, to, we gaan ja, we het over gaan hebben, het hebben, over Ja, eigenlijk, hoe ver kun je gaan met reality? En het, het, ja. het, het, het mooie is dat als Patty Bart het te ver vindt gaan, dan is het tijd om er echt <hijst> over na te denken. <hijst> <hijst> dat zo. Uh, Luc... Ja, Wat heb jij? Er ja, is weer een koortje vandaag. Daar gaan we straks over hebben in Today's Topics. Uh, even een klein quizje. Wat is de hoogste temperatuur ooit in Nederland gemeten, Mark? Jij het? Ooit? Ja, ooit? 38 graden, 39 ja, 38 graden. 38,6 inderdaad, ja. Dat klopt, in 1944 was dat in Warnsveld, Gelderland. Huh? De Duitsers, Kouste, het waren de Duitsers in Nederland. Koudste plaats op aarde, John, jij Kousteplaats Kousteplaats, op Aden. Ja. Uh, ja, dat jij dat? Koudste plaats Ja, zal even naar Alaska of zo. Ja, dan een beetje inderdaad, ja. Antarctica, 89,2 graden onder nul. Kijk, dat is het koud, hè. De droogste plaat is ergens in Chili. En daar valt dan per jaar ongeveer 0,08 millimeter regen. Eens in de zoveel eeuw, al regent het een keertje. Dat zo dus. Ik dank Job de Wit voor zijn dagpunkverhaal. Zometeen meer BNN Today na een echte.